Iedereen die op het werk te maken krijgt met baby's van zes maanden of jonger zou ingeënt moeten worden tegen kinkhoest. De gezondheidsraad zegt op zijn website dat op die manier kleine kinderen beter tegen kinkhoest worden beschermd. Voor heel kleine kinderen kan kinkhoest dodelijk zijn. Na zes maanden zijn ze meestal voldoende beschermd. Bij een station in een voorstad van München zijn enkele mensen gewond geraakt, zegt de politie. Een agenten raakte zwaar gewond. Het is nog onduidelijk wat er gebeurde. Iemand zou het pistool van een politieman hebben afgepakt en op de agenten hebben geschoten. Er is een verdachte gearresteerd. Ook hij zou gewond zijn. De politie van München heeft tegen Duitse media gezegd dat het niet om een terroristische aanslag gaat.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 Door gebrek aan politietoezicht is het platteland een lui lekker land voor de georganiseerde misdaad. De twaalf commissarissen van de Koning zeggen in een rapport dat er buiten de stad te weinig agenten zijn. Ook zijn er te weinig rechercheurs en de aanrijdtijden zijn te lang. Dat de afgelopen jaren veel politiebureaus zijn gesloten maakt het volgens de provinciebestuurders alleen maar erger. Het weer geregeld zon, in het binnenland meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Morgen wordt het een zomerse dag met 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op taal 15 van Nijmegen naar Gorken. Bij Tiel 7 kilometer door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersupdate.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 Lange wachten ook keer terug en breng weer zonneschijn. Vinkerveen Op een dag in maart Zo kalm en bedaard En maar schommelen En maar kijken naar de kot van het paard In de rijdergeen In de rijdergeen Helemaal naar Vinkeveen en geen wolk in de lucht en geen pootje in het riet en, en geen auto om de weg. want die had je toen nog niet. Er, er ging scheef bij iedere boerin. Oh wat oh. dan In een reetuigie. In een In In een reetuigie. Reden naar Op een dag in maart. Zo een en, en maar schommelen. En maar kijken. Van het paard In de Rijtergie In de Rijtergie In de, de Helemaal een Wat een tijd, oh wat een tijd Iedereen die was een heer Ja yeah.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 Schommelen en maar kijken naar de kont van het paard in de energie, in de energie, in de energie, de helemaal naar vlinderen.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 Want oorlog is vervelend en ik stop er liever mee En daar komt boven die nog bij De koe moet net gemolken De generaal riep, Rechtsomkeert we gaan naar huis toe Ongedeerd, wegmessen en wegdolken Oeh, vanoebele, oe, vanoebele Zat in het zadel als een rotskant Oe, vanoebele, oe, valoebele, Op zijn koe. De vijand was verslagen en de zegen was aan. De mensen riepen: Oefiwat, hoera voor Oe en vrede. De koe lag s'avonds bij de haard, ze kregen een strikje in de staart en iedereen zong de vrede. Oe verloemele, oe verloemele, zat in de zadel als een De muziek van Jeanette van Zutphen... samen met Pierre Biersma... ...met Oe van Oeberen. Nou, de muziek van Wim Sonneveld en Leen Jongewaard... ...met die heerlijke plaat in een rijtuigje. En de volgende dame... ...had hits als... Uh, Ach, vaderlief, toe drink niet meer. De blinde soldaat Mexico. Het soldaatje, de vier raadsels... ...mandoline in. kijk uh, Keitje Tippel... ...Rock Around the Clock. Het was aan de Costa del Sol. De Vragende kinderogen.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 Geboren in Rotterdam op 19 april 1917 en overleden in Weert op 23 juli 2011... was de Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver. En natuurlijk zijn plaat al, oh, was ik maar bij moeder thuis gebleven, staat met 450.000 exemplaren te boek als best verkochte Nederlandstalige zingel aller tijden.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 Een moeilijke prater, die zei, ik stond ik stond er zo. Maar na een uurtje, dan wordt die wat teutje en gaat die praten gewoon weer zo.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 scheel is, werd zo dronken dat hij eraan bezweek. En toen ze glas brak, zijn bier in de spoel was dat het laatste waar die naar keek.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 Hij had er aan zender geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank, het avontuur. En de zon die scheen hem in zijn nek. Ouwe oh, daaier, je pietje, pietje, hé, hey, hé, hey. ouwe oh, daaier, je pietje, pietje. Ouwe oh, daaier, je pietje, pietje, hé, hey. hé, ouwe oh, je pietje, Kwam er een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbaste al zijn centen en verkochten op plaats een knol. En de cowboy belandde in de cel. Owe Daie, je ver je hey. Owe taie, je ver je ver. Owe taa, je ver je verheer. O dat taën, je vier je vier.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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat me mag.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 Waarin nog geen bericht Ze zijn onderweg Naar maakstree Bij derde café Liep een vreemdeling mee In 14 veertiende eeuwisse Kleren Ze wisten niet goed Wat of hij daar nou deed Maar hij had wel een hoofd Te verdienen hij riep telkens weer, nog een rondje voor mij. Maar het carnaval was in Maastricht, was voorbij. Bye, Vaders van Varen, nog geen bericht. Geen bericht, geen bericht. Van vaders van Varen, nog geen bericht. Ze zijn onderweg naar Maastricht.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 Dat was in 1971 de Gouden Harp. In 1974. De Ehrenmedaille van de Gemeente Den Haag. Dat was in 1989. Een Övroprijs. En hij is ook nog Ehrenburg van de Gemeente Den Haag geweest. Dat was in 2005. De Prijs van Vlaanderen. En de Paal van Vliet Oor 2012. Uitgereikt door uh, UNICEF. En de Groenman uh, Taalprijs. Krijgt hij in 2013.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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Het leek al zomer Toch was het pas eind mei Zo'n dag waarvan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 Okay.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 Duin en Rudy Karel met vader en zoon in de 1960. Misschien op Sterfbos, papa. Maar eerst hier Robert Law met vader op een fiets. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend en tot ziens. En misschien tot volgende week dinsdag. dag. Daag. Soms duikt het beeld weer op. Mijn vader op een fiets. Hij rijdt langs het terras waar ik was.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 Ik heb aan je biecht gestaan en je luiers omgedaan. En je huilde op mijn schoot, was niet gewoon. En samen staan we met z'n tweetjes op de planken. Want zo gaat dat bij jouw vader en een zoon. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.